Na de Duitse, Spaanse en Engelse proefvoetbalcompetitie gaat ook de Italiaanse Serie A het seizoen afmaken. Vanaf 20 juni worden er weer wedstrijden gespeeld, net als in andere landen zonder publiek. Van de vijf grote Europese voetbalcompetities maakt alleen de Fransen het seizoen niet af. En ook in Nederland wordt dit voetbalseizoen niet uitgespeeld. Het weer, vanavond nog wat wolkenvelden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 I <laughs>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 It. There's a reason that I can feel it in my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 Me lijf hier nog even hier nog even alles we blijven wakker. Zolang we de laatste zijn, ja, dat was een uh, Willemijn de Boer met haar uh, nieuwste. Uh, dat nummer dat heet uh, Doorgaan. Kijk, kijk, dat, dat gaat snel.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 Nederlandse producties, die kennen we allemaal wel... maar het gaat even om uh, de, wat, wat daaronder zit... Uh, ja. waarvan wij denken... ja, dat is, zo, zit zo goed in elkaar... waarom wordt dat niet gehoord? Dat is de reden waarom wij dit programma ooit uh, zijn begonnen in 2008. Dus, dus dan, dan zouden we onszelf uh, uh, lelijk in de vingers snijden... als ze zeggen, nou, we, we doen er niks mee. En uh, jongens, bedankt hè. Dat, uh, dat ja, gaat bij nou, ons niet dus. zien.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 Mij dat uh, deze band zo weinig uh, volgers heeft uh, op Facebook. Tegenwoordig is uh, Facebook uh, al niet meer zo heilig en uh, schuift dat uh, steeds meer om naar Instagram. Streden te meer om uh, een beetje uit te vogelen.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 We'll Het kan maar niet te hard, alles hapert, alles zwart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 You. So it all something gives me.